Herman Vriend met het NRS-journaal. Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam... centrum van het UMC Utrecht willen fuseren. De Bedoeling is dat personeel van beide instellingen vanaf 2013... ...gaat werken in een nieuw gebouw op het terrein van het Utrechts UMC. De politiek dringt al langer aan op het samengaan van beide ziekenhuizen. Het is efficiënter en goedkoper... ...en de operaties verlopen beter als artsen ze vaker uitvoeren, zo is de redenering. In Pakistan is een lijfwachter dood veroordeeld voor de moord op de vroegere gouverneur van Punjab. De lijfwacht schoot op klaarlichte dag gouverneur Taseer dood terwijl hij die juist moest beschermen. Taseer had opgeroepen om de wet tegen godslastering te veranderen en daar was hij fel op tegen. Voor sommige Pakistanen is de lijfwacht een held omdat hij opkwam voor het islamitisch geloof. Duizenden mensen gingen de straat op om te demonstreren tegen zijn vervolging.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 In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor de afrit Bunschoten 5 kilometer. Richting Amsterdam bij Muiderslot 2. Op de A2 Denbos richting Utrecht door de werkzaamheden tussen afrit Evening en Nieuwegein 8 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de afrit Dendolder 4. En op de A205 Zwanenburg richting Heemstede voor Heemstede 3 kilometer. Tot zover zo de verkeersinformatie. Bent u al BNR? Nee?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 Goed, als u uitgeheigd bent van de dansen van de setaki met het mooie weer, dan, uh, dan kunt u nu even rustig gaan zitten. En, uh, en wij gaan praten met uh, Theo van der Lang, die uh, van alles komt vertellen over het Culture at the Beach Show. Culture at the Beach, ja. Een, een nieuw heel evenement. Vol, een mondvol, Zo heel waren evenement. Een nieuwe, Ja, hartstikke leuk. Ja, nou... Dank voor de uitnodiging. Ja. Om te Vertel, hoe is dat zo ontstaan? Ja, nou het is zo dat uh, het is een, een idee wat uh, uh, is ontstaan bij een aantal leden van de Lions Club Zandvoort, Lisa Zandvoort die zaten bij elkaar, die zitten heel, heel, heel, heel frequent bij elkaar, en die uh, zijn constant bezig met het, uh, het bedenken van uh, dingen waarmee fondsen, uh, waarmee geld wordt uh, geworven voor goede doelen. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. Dat is inderdaad het werk van de Lions Group. Ja, de Lions Voor de Club. mensen die misschien wel vaag gehoord hebben, ja, ja ooit wel eens gelezen. Kun je een klein beetje nog meer vertellen? Nou ja, je hebt de uh, Lions is, uh, is een wereldwijde organisatie. Er zijn meer dan een miljoen mensen, zijn uh, lionisten, zal ik maar zeggen. Uh, We hebben collega's, dat heet de Roterie, dat kennen mensen ook vaak wel. Het is, uh, dat is weer een ander doel, maar ze doen uiteindelijk een beetje hetzelfde. Zo zijn er wel heel veel van die clubs in de wereld natuurlijk, maar de uh, Lions is wel een, een internationale, is een echt een goed georganiseerde uh, club met uh, allerlei uh, vertakkingen. Dus je hebt dan, Nederland is opgedeeld in allerlei gewesten. Nou, daar zitten wij dan het Zandvoortse gewest. En, uh, nou ja, wat wij proberen te doen is, uh, wij proberen dus geld te werven voor goede doelen. Dus uh, wij uh, organiseren, uh, maandag is er een golftoernooi. En uh, er is een bridge toernooi. 30 oktober. 30 oktober bridge toernooi. Nou. En zo zijn er allerlei activiteiten. Uh, we hebben een boekenmarkt in Haarlem waar we mee doen. En dan halen we boeken op. En die worden dan weer verkocht. Uh, nou, Noem het maar op. zijn talloze dingen. Nou, dit idee is eigenlijk ontstaan vanuit de Zandvoortse mensen. Met een met de, met de, er waren twee uh, uitgangspunten die erin kwamen in de discussie. Dat was een seizoenverlengende activiteit. wilden we ook iets mee doen. We zijn natuurlijk vaak ook ondernemers in Zandvoort. Net als ik natuurlijk. Wat doe je zelf? Ik ben eigenaar van de HEMA. Ik ben de HEMA. En, uh, maar er zitten meer ondernemers in. Dat is één, seizoenverlengende activiteiten. Wat goed is voor Zandvoort. En de andere, wij wilden in samenwerking een keer proberen met, het, uh, met, met uh, um, de Philharmonie. In, uh, ah, met het uh, concertgebouw. Sorry, ik wil even congresgebouw ook zeggen. En uh, toen zijn we daarover gaan nadenken. En wat wilden we nou? We wilden eigenlijk uh, zeg maar een show doen met. Als uitgangspunt het jonge talent, wat nog niet zo erg bekend is... want dat uh, is natuurlijk dan ook minder duur. Hè. Dus, uh, echte talenten zijn natuurlijk heel duur. En we wilden uh, zeg maar een, een, een show maken, zo'n dinershow zoals dat dan heet... Um, en dan tussen de gerechten door, optredens van mensen die dan ook weer deze winter in het concertgebouw optreden. Nou, toen dus zijn die link is gelegd. Dat vonden ze in Haarlem ook een leuk idee. Want ja, uh, ik denk dat uh, alle uh, concertpodia wel, uh, hè, je, je ziet natuurlijk landelijk subsidies gaan naar beneden, noem maar op. Dus ze zijn aan alle kanten zijn ze marketing aan het doen en dit is ook een stukje marketing. Nou en uh, toen zijn we dus uh, uh, naar de vaste standtenten gegaan. En uh, we hebben nu uh, uh, morgen, nee, ja morgen, ik zeg goed, morgen is het al, ja. uh, hebben wij uh, in nautiek en in Take 5, hebben wij zeg maar een soort try-out, de eerste keer gaan wij dat doen, vanaf 5 uur. Er zijn voor Take 5 nog kaart te kopen en reclame maken. Ja. Uh, we zijn nu voor het eerst zijn we dus uh, dit aan het doen. Uh, we willen uiteindelijk proberen dat uit te rollen, naar, als dat lukt, naar een jaarsevenement. We weten dan, we willen dat in het najaar doen, dus dan voor het echte winterseizoen begint. Ja. Want dan kopen de mensen de kaarten. Dus met het concertgebouw willen we samenwerken. En uh, met de vaste strandtenten. Uh, uh, dat vonden wij een mooi platform. Omdat het natuurlijk een beetje gek is. Hè? Dus dat je een beetje, uh, laten we zeggen, cabaret op het strand. Nou ja, het is niet zo voor de eerst bedacht door ons. Maar het leek ons heel erg goed. Ja, uh, je hebt in de titel Culture. Cultuur, ja. Uh, aan, aan welke takken denk je? je hebt cabaret noemde je net al. Nou, ik denk dat dit jaar voornamelijk een beetje cabaret zal zijn. En wat en muziek schuinstreep dat is omdat we het programma, we willen het programma licht houden en uh, we gaan kijken wat de mensen daarvan vinden en misschien willen mensen wel wat serieuzer uh, vertieren dat weet ik nog niet, we weten het allemaal nog niet en daarom is het ontzettend spannend wat we morgen gaan, uh, gaan doen. We hebben op dit moment, we hebben we dus zeg maar plaats voor 200 mensen en uh, nou, bij, bij Take 5 zijn er nog een paar kaarten te kopen, het boutique zit vol ja, ja. Ja. je koopt een kaart voor een bepaalde tent uh, nou ja, nu, uh, dat weet je ja, dat ja, komt. Je moet die stromen natuurlijk. Ja. Je hebt vijf tenten straks. Ja, je moet die stromen als straks exact. 400 man voor nautiek ja. en 100 man bij de rest. Ja, dat, dat klopt, dat is ook zo. En dat, dat, dat, dat, dat ze hebben we ook uh, gezien. Alleen uh, ja, we, we gaan wel in de in de. Uh, kijk als mensen per se ergens heen willen, echt per se, dan laten we ze daarheen gaan, tot die vol is. Ja. Maar anders dan zullen we proberen dan toch die die andere uh, Want in principe is overal hetzelfde. Uh, uh, vertier, hetzelfde. Ja, dat, dat zou mijn volgende vraag ook zijn. Ja. Uh, Ruleren de artiesten? Ja, die, die, uh, die worden dus heen en weer gereden. Die, ze, die, uh, dus, ze krijgen elke, dus elk gerecht krijg je een andere showtje. En dat is heel leuk. En, uh, uh, ik weet bijvoorbeeld van Take 5 dat die uh, van plan zijn om uh, een klein een uh, zaaltje, zeg maar. een soort, soort, soort uh, kleine uh, concertzaaltje te maken en dan aan de andere kant eten. Dus dat is eigenlijk wel leuk. En uh, in Nautique, ja, die uh, kiezen voor om een podium neer te zetten tussen de tafels. Ja, ja. ja het is prachtig. Het is echt leuk. Het is echt, uh... Maar je ziet wel inderdaad mensen voorkeuren hebben. En in principe willen we dat ook zoveel mogelijk uh, natuurlijk uh, doen. Ja. Uh, jullie houden dit evenement in het najaar? No, ja dat is de bedoeling. Ja, maar dus ja. nou, we willen dat altijd in Nijden. Nou, omdat je dan net voordat het uh, zeg maar het winter. Je hebt het op de uitmarkt in Amsterdam, dan kun je niet met ons vergelijken, maar dat is zo'n moment maar ietsje later in het seizoen voor Zandvoort. En dan uh, met het oog op ophalen. Dus op het Concertgebouw, daar werken ze we met, daar staan we ook op de site. En die samenwerking die is hartstikke goed. En zij vinden het ook wel, uh, wel uh, leuk, zij hebben natuurlijk de contacten met de artiesten. En uh, zij hebben uh, met, de, met, met de mensen van het geluid en het licht en noem het maar op, dat is toch wel technisch. Ja, ja. En uh, dat kunnen wij allemaal niet. Dat, uh... Hoe kiezen jullie de artiesten? Nou, dat hebben we aan het Concertgebouw overgelaten. En die hebben ze uh, dus, uh, uh, contacten gezocht. Wij, hebben, wij wilden altijd Eigenlijk wilden we één uh, grote naam. Wij dachten aan Erik van Muiswinkel. Maar Erik is bezig met een hele grote show. In, uh, de Scrooge hè, in Harlem, Deze win naar En die zei, ja, ik kan mijn tijd daar niet aan uh, nu. Dus uh, toen hebben we gekozen. Nou, dan gaan we echt alleen voor jong talent. Talent wat eigenlijk net bezig is zich te ontwikkelen. En aan, naar de top aan het gaan is. Maar dat het nog niet is. Niet iedereen kent ze. Ik heb een aantal namen. En ze hebben allemaal ja. een site. Ik zal ze... We uh, hebben... Uh, de bekendste zijn speelman en speelman, ja. die, zijn, die kennen heel veel mensen. Maar dan krijgen wij Mondo, Le Mondo Leone. Peter Pannekoek, die is ook wel bekend, en uh, Erik Koller. Dat zijn de artiesten die tussen de gerechten uh, doorgaan optreden. En dan hebben we twee spreekstalmeesters, Janja Pietersen en Milo Frenken. Milo Frenke en Jan, die zijn ook redelijk bekend en die zullen de avond aan elkaar praten en mee eten. En, want je moet natuurlijk, je krijgt natuurlijk de hele tijd een moment van eten. Dan moet, je, dan moet je natuurlijk niet optreden, want je kan natuurlijk nooit van, uh, van borden winnen. En dan heb je iemand nodig die dat een beetje aan elkaar praten. Die hebben wij uh, gevonden in deze twee mensen. En dat, wij hopen dat we dus nu uh, dit kunnen uitrollen, nu twee, misschien volgend jaar drie of vier, en, eigenlijk, en dat het dan een evenement wordt. Dat zou erg leuk zijn. Ja. Is er een vast menu van eten? Nee, uit, uh... het is, we, we hadden aanvankelijk allemaal hetzelfde menu. En toen bleek dat de standtenten zeiden van ja... Wij willen eigenlijk uh, onze eigen specialiteiten laten zien. En elke kok is anders. Dus toen, he, wij dachten dat dat, dat dat qua inkoop beter was en makkelijker. En natuurlijk misschien wat voordelen qua inkoop zou hebben. Maar de stand zeiden, zijn: nee, wij willen gewoon allemaal. Dus het, het verrassingsmenu in, in Take 5 mm -hmm. is. Anders dan in nautiek. Okay. Uh, maar het is wel gebaseerd op dezelfde doelstellingen en ja. voor dezelfde prijzen. En ook voor ja. vegetariërs en dat soort dingen. Oh, ja, dat kan dat, gewoon. Als mensen dus euh, zeggen. Nou, ik vind het wel euh, leuk euh, om euh, morgen nog even bij Takeva te komen, dan zou ik ze van harte uitnodigen. En dan kun je als je vegetariër bent dan gewoon doorgeven, want daar is op gerekend. Oké, okay. ja. Ja, ja. Als ik het qua eten, zo hoor is het bijna hetzelfde als bij de Lisa Bridge. Maar mensen op de plekken waar ze komen om te ook meteen wat te eten. Hebben. Ja. En dan ja. is het de specialiteit van het restaurant of het café. Exact. Want die moeten zich daarin uh, in, uh, ook weer verkopen. Hè? want uh, Kijk, het idee is, we hebben uh, nu dit jaar de prijs gezet op 75 euro. Dat is flink aan de prijs. Ja. Uh, overigens is, is het zo dat als je naar het concertgebouw gaat, ben je natuurlijk zelf 4 vijf tientjes snel kwijt. Ja. Uh, en de maaltijd uh, is uh, uh, je moet zo zien, dat het, is eigenlijk, het is 25 euro voor de technici en de, um, en de optredende artiesten. 25 euro voor het, voor het standtent, Die daar leveren daarvoor een, een menu wat normaal wat duurder is. Zeker 10 euro duurder is. En uh, uh, in principe hopen we, maar dat het zal het eerste jaar niet lukken, maar we hopen natuurlijk iets over te houden voor het goede doel. Ja, inderdaad. Dat en, en dat geld gaat dan naar de stichting Lions Helpen Kinderen, want dat is eigenlijk een stichting die daar boven hangt. En die wordt beheerd door een van, uh, van de leden. En daarin uh, ja, er zijn er vele lijn, uh, activiteiten voor kinderen. Maar we hebben wel gezegd, nou we gaan het gaan het proberen dus die 25 euro uh, pp uh, voor het goede doel, We denken dat we daar misschien nog hier wat kosten hebben, dus dat zal misschien iets minder zijn, maar we hopen natuurlijk op een, op een, op een positieve bijdrage. Ja. En de fooien gaan die ook uh, richting het goede? Nee, doen? Nee, de fooien en, en, uh, dan bij het personeel? Ja, en dat blijft bij het personeel. En het is, het is, moet ik ook bij zeggen, het, het is uh, zonder een, uh, dus de drankjes, want uh, ja, iedereen drinkt ja, iets anders, dus dat konden, konden, uh, konden we niet, uh, nee, we ja. nee. niet. Nee, nee, ja, dat is uh, begrijpelijk, ja. Ja. Nou ja, ik vind het. Uh, ik hoop dat een aantal mensen die dit horen nu nog even misschien. Uh, ik zal zo meteen nog heel even de artiesten noemen, maar even kijken op de site. Als je het leuk vindt, kom. Uh, het is toch iets heel speciaals. Het is nieuw. En uh, ja, ik zou iedereen willen uh, oproepen: uh, kom naar Take 5 nog. Daar zijn nog een paar kaarten. Uh, en ja, open eens op. En er kunnen er niet zo heel veel meer bij, maar het is, er zijn nog wel een paar kaarten. Oké. Okay. Weet je telefoonnummer van ze? Weet we nog even door de dat heen? is een goede vraag. Nee, ja. dat kan ik, je niet, kan ik je niet zeggen. Maar ik wilde nog wel even de artiest nog één keer, want uh, dat. Ja. Dus we we hebben Erik Koller, we hebben Peter Pannenkoek, we hebben Mondaleone en we hebben Speelman en Speelman. Speelman en Speelman zijn de bekendste. Ja. En de spreekstalmeesters om zo maar te noemen, dus dat is in Nautique Janja Pietersen en in uh, Take 5 Milou Frenke. Als we wat verder zijn, ik zie in jullie persbericht ook twee lokale grootheden. John Kruikamp uh, en Frank Paardenkoop ja. genoemd. De. Frank, uh, Frank zit, ja, Frank zit in Take 5. Ja, de andere die heeft afgezegd, maar daar kon hij niks aan doen. Nee. Want hij heeft morgen uh, iets, uh, een uitreiking volgens mij van de... Hij krijgt een prijs of zo. Ah, ja, dat hij dat Dus ja, daar heeft u, hij daar heeft u, heeft u helemaal gelijk. Ja, maar dat zijn de, potentiële presentatoren. Ja. Die hadden, hadden toegezegd. En uh, uh, uh, dat is hartstikke leuk. En dat zijn natuurlijk ook lokale mensen die... Ja. Die, als eerste die ook landelijk bekend zijn. En ook landelijk Staat, bekend zijn. Ja. En natuurlijk hele leuke kielers zijn. Dus, dus, uh, en er komt een... Toelichting over het hele evenement las ik van Jaap Lampen van de Stad Schouwburg. Ja. Dat... Die gaat het inleiden. Ja, dat, dat moet ik eerlijk zeggen, dat, dat uh, heb ik nog niet helemaal uh, van Jaap uh, gehoord hoe hij dat gaat doen. Dat is voor mij ook eigenlijk nog even een vraag hoe dat uh, gaat. Uh, maar ik denk dat hij eigenlijk een beetje dezelfde toelichting had die ik net gegeven hè, Dus dat hij uitlegt waarom we dat doen en waarom we eigenlijk die, die, die contacten met dat concertgebouw uh, hebben gezocht. Oké. Okay. Ja. Nou. Ik denk dat het allemaal duidelijk is. Super, ik, doen, ja. ik hoop dat er heel veel mensen gaat komen en ook ja. de laatste kaart laatste kaart nog bij Take 5. Ze oh. hebben een website, je, kunt het daar, je kan ze dus bestellen en als je, je hoeft dat niet direct te betalen. Dat kan natuurlijk morgen gewoon bij de stand en ja. nou, Een geweldig evenement ja. voor een goed doel. Voor een goed doel, ja. Oh, oh, okay. super. Ontzettend bedankt voor de uitnodiging. Ja, en jij bedankt ja. voor je komst. Oké, oké. En succes. succes. Wij gaan verder met uh, wat we uh, daarnet hebben we besproken, een beetje de samenvatting over Kiss and Ride. Maar voor daarvoor gaan we eerst even naar een mooie vrouw. Roy Orbison, Pretty Woman. Heren. Dit is uh, Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 1 oktober. De presentator is Don de Grebber. En de presentatrice is Yvonne Roosendaal. En tegenover ons zit Tom Timmermans, wel bekend als kunstenaar van Zandvoort. En hij gaat wat vertellen over kunstkracht 12, die eigenlijk uh, strakjes gaat beginnen. Het is een rommelige ochtend. Als het maar niet maar rommelig in van... de kunst is. <laughs> nee, kunst nee, is nooit nee. Rommelig. Maar Tom wil nog een uh, aankondiging doen. Nou, nou, even, even naar de cultuur van... Uh... Van, uh, hoe heet het ook weer? Culture, dinner the Theo, ja, Theo van der Laan. Theo van der Laan. Hebben we de Kunstkracht 12, dat staat op open atelierroute. Die is nu dit jaar, voor, ik dacht, voor de vijftiende keer. Die houden iedere eerste weekend van, november, van uh, oktober altijd. De, de, over de hele dorp zijn nu vers, verspreid ateliers open. Uh, de hoofdpunten zitten in de galerie De Bushalte bekend tegenover het uh, ING, social, uh, ING bank of, of de oude bus bij de bushalte en de tweede is, er staan er ik dacht 17 kunstenaars in, het, in de LDC in, in de gang en in de hal dus is genoeg te doen, en, uh, je krijgt vaak een hapje en een flapje krijg je als je de, binnenkomt een bij, snoepje bij, en bij iedereen een, is, ja. bij, bijna iedereen die heeft, heeft wat voor zijn gasten niet alleen de kunst om te zien, maar je kunt hapje, flapje inderdaad krijgen ja, en dan uh, rustig doorwandelen naar de volgende. De de route die is, uh, is uh, wat bekendgemaakt in een mooi boekje. Dat boekje is uh, overal te, te krijgen op alle plaatsen open. En zeker als je start bij de bushalte dan. Bij de bushalte zelf. De... Ja, ja. is het makkelijk. Oké, okay, Tom, bedankt dat je ons zo nog het even wat erop hebt, hebt gemaakt. Succes. Bedankt, succes. Oké. Okay. En wij gaan verder uh, met uh, de samenvatting, de wrap-up van uh, het hele kiss and ride gebeuren. Dat is toch al uh, een Engelse term. <laughs> Daarom. Uh, goed. Nou, jullie hebben je brief uh, neergelegd bij het college. Je hebt de argumenten van de ouders gehoord. Uh, er is eigenlijk niks aan de hand. Het is wel makkelijk zo. Uh, jullie hebben de argumenten. Wat, wat wordt nu de, het vervolg? Is het wachten op het antwoord van uh, het college? Ja, in de eerste instantie is natuurlijk het antwoord van het college voor ons van belang. Als hoeven we geen vragen te stellen. Ja. En nagelang het antwoord zullen wij gaan kijken wat we daarmee gaan doen. Ja. Uh, gaan jullie nog met de ouders praten of een vertegenwoordiging van nou? Of zoeken jullie die op? Want ja. ook zij zullen suggesties hebben. Ze zullen dan niet de ouders zijn van, uh, van de school. scholen. Nou, die, die kunnen daar dus ook gewoon hun auto neerzetten en met hun kind nog gezellig even naar binnen lopen. En die kunnen even een praatje maken met, uh, met de leerkracht hoe het allemaal gaat op school en zo. Want er is geen enkele regelgeving om daar wat aan te doen. En dat is ook een beetje de klacht, want het is een beetje een laat en los plaats geworden. En je zet je auto daar neer en je loopt gewoon weg. En uh, er is niks aan te doen. Handhaving uh, is onmogelijk, ja. He, dus je kunt ook niet zeggen, nou, we, we laten die, uh, die, die auto's die daar staan, die gaan we bekeuren. Dat en dan niet. terwijl er sinds 1 juli, vorig jaar, meen ik, of dit jaar, is er een wetswijziging gekomen dat je inderdaad een, een parkeerplaats kunt aanwijzen voor een bepaald gebruik. En daar wordt aangehaald bijvoorbeeld hè, dus het gewone P-bord, die we allemaal kennen, het blauwe ja. onderbordje eronder. En dan kun je dus inderdaad aangeven uh, voor het opladen van elektrische auto's dat of ja. uh, puur alleen voor halen en brengen kinderen. En dat heeft wel een officiële status. Ik wilde even zeggen, aangeschoven is voor degene die nou net zijn bed uit is en uh, afstemt op uh, ZFM. Als het van de Veld van Gemeentebelangen Zand wordt, en Kort Draaier zit er voor de microfoon over dit onderwerp. Dus. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het om. kan dat kan zijn. Dat kan ja, zijn. Ja, dat is zo. Uh, ja, ik, ik begrijp het punt dat je ook als ouder van de openbare basisscholen, die de, of van de basisscholen, die niet alleen de openbare, maar je daar hetzelfde recht hebt om je auto neer te Natuurlijk, zetten als een kind. Het is een, van een... Het ook. Dus mag je daar stoppen, een kusje geven aan je kind en weer weg? Alleen dat, dat gebeurt dus niet. Nee, nee Kijk, dan maar. dan kun je daar beter gewoon een parkeerplaats van maken waar je hoog uit de kwartier mag staan. Ja. En dat de hele dag door, daar heeft iedereen het profijt van. Nou ja, dan nog, hè. Dan, het zijn twee of drie plekken. En ja, er zitten niet twee of drie kinderen op die school. En nee. stel dat het slecht weer is en ze komen al met de auto... Ja, dan, dan wordt het een beetje parkeren, want ja, dan moet er toch een kind wegbrengen. Maar het alternatief is dus die parkeergarage, wat dan tot tien uur gratis is. En dat is een beetje vergeten, is een beetje op de achtergrond geraakt, maar dat is wel zo afgesproken. En waar het nou een beetje om gaat, hè, kijk, we zijn natuurlijk als, als, als ik ben natuurlijk geen zit maar buitengewoon raad zit, Maar er worden afspraken gemaakt, dat wordt bekrachtigd. Dus stel dat jij bij mij in dienst zou komen voor, voor nou zeg, 100 euro per dag. Ja. En ik zou jou per week gaan betalen. En dan zou ik jou 500 euro betalen. Maar ja, dan ga ik je op een gegeven moment 400 euro betalen. Want ik heb met die 100, ja daar heb ik wat anders mee gedaan. Maar ja, dat, ja, dat jammer voor jou dan. Ja. Maar dan denk ik, ja maar we hebben toch dat afgesproken ja. om dat te doen. Maar ja, is het niet ja, te dat doen. is duidelijk. Dat, dat zijn de budgetaire consequenties van het geheel. En dat is best duidelijk dat je daar ja. de, het college ook eens eventjes op Maar wat wij aan Schepen ook eerder geopperd hebben is gewoon, zet nou gewoon die, die, die automaat in die garage zodanig, dat je bijvoorbeeld een half uur gratis kunt parkeren ja, ja. het eerste half uur gewoon gratis ja. dat is een ruimschoolse tijd om die kinderen naar, naar school te brengen ja. zelfs inderdaad nog eventjes met de juf te praten van goh juf, gaat het wel goed met mijn kind dat zijn allemaal mogelijkheden die je hebt en die je kunt benutten ja. Ja. En, en, geloof me, en in plaats daarvan is er weer geld uitgegeven om een parkeerstrookje aan te leggen voor een kisserij ja. gebeuren. En geloof me, er is plaats genoeg in die parkeergarage. <laughs> Oké, okay. ja, het wordt alleen maar meer. Als, als hij open is, hè. Als ja. hij open is. Als Als hij het nog doet, zeg ja. maar. ja, ja. ja. Oké. Okay. Uh, het, het vervolg van het geheel nu uh, is, zijn jullie ook aan het zoeken naar uh, medestanders in de raad, andere partijen? Nou ja, degene die dus het raadsprogramma hebben goedgekeurd, dat, is het, dat, dat kunnen alleen de medestanders zijn toch? Ja. Het raadsprogramma. is dus een politiek bedrijf. Ja, maar ja, ja. je gaat dit aankaarten en, en, en dan zoek je naar meerderheid natuurlijk. Dat, dat is hetzelfde als... Wij wij hebben als gemeente Belang niet voor dit raadsprogramma gestemd. Nee. Nee, maar goed, het raadsprogramma is er en dus dient het uitgevoerd Dat Dus de realiteit. En dat... dat is de realiteit. is hetzelfde als het parkeerbeleid. Wij zijn tegen het parkeerbeleid. Maar we zullen wel meewerken om dat op een juiste wijze dan invulling te geven. Ja, dat is en, zo. En ja, zo zullen we met alle zaken omgaan. Ook al is het niet onze wens... Maar ja, het is nou eenmaal datgene wat er is aangenomen. En daar moeten wij dan ook maar mee leven. Daar ja. zullen we alles aan doen. Ik denk dat we met z'n allen nieuwsgierig zijn wat eruit gaat komen. Ja, nou ja, wij zijn ook heel nieuwsgierig. Voor, voor mensen die heel nieuwsgierig zijn, die kunnen, ons het, uh, kunnen het in de gaten houden. Zodra ja. we meer weten, zullen we het op de website plaatsen. Voor alle duidelijkheid www.gbz.nu nu. En nu. Nu. Ja, ja, zelfs klopt. zonder wij werkt hij ook al. Ja, oh, werkt hij ook wel. Oh, Oké, okay. goed. En we gaan natuurlijk met uh, kijken naar uh, eventueel uh, verschijnen van het onderwerp in de uh, informatie, debat en uh, besluitvergaderingen. Uh, ja, nou, ik weet niet of dit als agendapunt in de gemeenteraad uh, gaat als het, komen. Na, als het gaat komen. Maar dat, gaat dat, komen. nogmaals, dat ligt inderdaad aan het antwoord en aan de kosten die gemaakt nu, zijn. Okay. En ja, dat... Daar heeft het okay. alles mee te maken. Mogelijk heeft het bij ons een vervolg. En anders zal in de Zandvoortse krant er ook nog wat een en ander gepubliceerd worden, denk ik. Ja, uh, want kijk, ik heb nog een beetje zitten te informeren op dat, uh, dat internet hoe andere scholen dat nou bijvoorbeeld doen. Hè. Maar wat, wat je dan heel vaak ziet, is dat je dus uh, een school hebt. Je hebt een fietspad. En daar staat dat fietspad. Daar heb je dan een kist en rijststraat. Ja, ja. Nou, en nu heb je dus... Dat niet. En die auto's die rijden dwars door die uh, kinderen heen en die kinderen rijden dwars door die auto's heen. Ja, dat is niet de situatie dus ik denk van nou, dat gaat voor, dat gaat altijd goed. Ja. Nee, ik voorzie dat er dat er straks nog wel wat fout gaat daar. Ja. En ik denk ik van ja, maar hoe haal je het dan in je hoofd om, om, om daar een, een kist en rijstop te gaan neerleggen terwijl al die kinderen op die fietsen heen en weer fietsen? Ja. ja. Niet logisch. Lastig. Het is niet logisch. Okay. We gaan het allemaal meemaken. Kijken hoe het afloopt. Ja. Heel erg bedankt uh, dat jullie zo uitvoerig hier uh, wilden zijn om de toe te lichten. Ja, graag gedaan. En uh, oh. nogmaals, we gaan het zien. Oké. Okay. Wij gaan over naar het volgende onderwerp. <laughs> het, de Dierendag en het kennen we dieren thuis. Ja. Vandaar uh, Patty Page met The Doggy in the Window. that doggy in the window the one with the waggly tail how much is that doggy in the window i do hope that doggies for sale i must take a trip to california sweetheart alone if he has a dog he won't be lonesome and the doggy will have a good home how much is that doggy doggie in the window. I do hope that doggie's for sale. I read in the papers there are robbers with flashlights that shine in the dark. My love needs a doggy to protect him. One-bye is het programma en Don de Grebber is mijn medepresentator. <laughs> en de Roosendaal. Iedereen heeft wel eens gehoord van het dierentehuis Kennemerland, wat heel mooi verborgen ligt in de prachtige duinen. Tegenover ons is Ariane. en morgen gaat het gebeuren, zondag 2 oktober gaan de deuren helemaal open. Hopelijk met dit prachtige weer voor alle bezoekers, die eens een uh, snufje willen kijken van uh, ja, wat is er eigenlijk uh, allemaal te doen. En als je op zoek bent naar een hondje of een katje of misschien wel konijntjes mm -hmm. en andere dieren, dan moet je daar gewoon lekker naar binnen lopen. Vertel, wat gaan jullie morgen doen? Nou, we hebben een open dag van uh, 11 uur tot uh, 3 uur. Uh, de, de hele dag uh, is de Kynologenclub bezig met, uh, nou ja... Uh, wat is kinoloog? voor mensen die denken, oh, woordenboek. Ja, de kinoloogclub dat is de, een club die natuurlijk, uh, ja, zeg maar, honden uh, de basis uh, aanleert. Of de oefeningen. Uh, dat ze wat beter gaan luisteren, dat soort dingen. Oh, dat ze hebben ja, ook allemaal demo's met, uh, uh, ja, hoe heet het allemaal? Dat heet dan Agility en allemaal over dingetjes heen springen tussen oh ja. doorrennen. en tussen dingen door rennen en daar zijn zij de hele dag mee bezig en daar kunnen mensen ook aan meedoen met hun eigen hond. Uh, dus dat is sowieso al best leuk, denk ik, voor mensen dat ze hun eigen hond uh, een beetje ja, dus mee je kunnen. Je en en <laughs> en <laughs> ook dat, ja. Uh, we hebben om half één een, uh, een demo van uh, Veld dat is een speurhondenbedrijf. Uh, nou ja, en die laat dus zien hoe, hoe dat werkt en uh, ja, hoe, hoe, hoe, hoe speurhonden dingetjes kunnen vinden en hoe ze dat aanleren. Dat is ook heel leuk om te zien. Voor de rest hebben we allemaal kraampjes en dingetjes. En mensen moeten natuurlijk voor de beestjes komen. Ja, ja precies. Je hebt het over speurhonden. Zijn het niet politiehonden? Dit is een andere categoriehond? Ja, de speurhonden? speurhonden die worden echt apart ingezet voor nou ja, drugscontroles en dat soort dingen. En de politie is natuurlijk bij, bij, bij het boeven vangen. Die uh, moeten natuurlijk achter de, achter de mensen aan. En uh, dit is gewoon uh, sp ja, speuren. Dat dus is heel anders. Oh, geweldig. Ja. Mm -hmm. Dan krijgen er dus een demonstratie van te zien. Zo ja. dan, uh, er wordt een spoor uitgelegd. En dan, uh, nou, of dan gaat op... iemand bijvoorbeeld met uh, nou ja, ik zeg maar, een zakje wiet in, uh, in zijn zak okay. staan. En dan, uh, nou, dan gaat hij langs, langs allemaal mensen. En als het goed is, gaat die hond dan bij die persoon zitten. Ja. Uh, en dan zit alleen. Je... Niet blaffen, nee. maar gewoon netjes nee, want we hebben, ja dan... Hij heeft ook, uh, um, zeg maar. ...honden die gespecialiseerd zijn om, om bommen te zoeken. En als ze dan gaan blaffen of bewegen... ...ja, dat is natuurlijk niet zo heel veilig. Dus alle hondjes gaan netjes zitten. Oké, okay, nou helemaal geweldig getraind inderdaad. ja Dan komt er ook een Ton Waterman, een houtgraveur. Wat, wat gaat hij doen dan? Um, ja, dat is een goeie. <laughs> um, hij uh, hij graveert dus in hout. En wij hebben een, uh, een hokadoptieplan. En uh, daar kan je dan een bordje bij... Uh, uh, ja, kopen zou ik maar zeggen. En daar, daar graveert hij dus de naam in of het, uh, de tekst die, die mensen zouden willen. En hij heeft natuurlijk daar zelf een bedrijf in. Dus dan laat hij ook zijn eigen spullen zien wat ja. mensen buiten het asiel om ook nog kunnen kopen of bestellen. Of, ja, want dan zie je wel eens op de deur. Dan zie je de familie en dan staat ja, er een precies. pootje bij en dan ja. staat er een hond bij met ja. naam en al. Dus dat ja. is een stukje ja, familie ja. is er in wezen soms een hond. Ja, precies. En hij doet het heel mooi. dus oh, leuk. Ja. Ja. Het, er zijn meer, we kunnen straks nog wel even praten over de activiteiten. Waarom doen jullie het? Wat wil je ermee bereiken? Uh, nou, wij vinden het belangrijk dat mensen er over na, goed over nadenken voor ze überhaupt een beestje nemen. Uh, daarom zijn we natuurlijk een asiel. Uh, we vinden het belangrijk dat mensen weten dat we er zijn, überhaupt. <laughs> en uh, dat er dus heel veel leuke beestjes uh, te vinden zijn. Dat je ze niet allemaal bij een fokker vandaan hoeft te halen of van Marktplaats af hoeft te plukken. Ja. Want dat gaat uh, bij Marktplaats bijvoorbeeld heel vaak ja. fout. Ja. En bij ons, we proberen gewoon iedereen goede informatie te geven over de dieren... En we, ja, we doen ook nazorg, dus ja. wij zijn er wat meer mee bezig en wij vinden het belangrijk dat mensen er meer over nadenken voordat ze een dier nemen. Ja. Vertel eens, uh, het gaat fout bij marktplaatsen. marktplaat. Wordt het doorgefokt? Zijn de beestjes uh, ogenschijnlijk gezond? Maar dan heb je toch een, ja, een, een doorgefokt hondje? Uh? Ja, dat kan. Het kan ook zijn dat mensen bijvoorbeeld uh, zeggen van... Nou ja, mijn dochter is allergisch, dus ik wil van deze hond af. En dan blijkt ze niet alleen te kunnen zijn. Uh, dus dan uh, hebben mensen een heel ander probleem in huis... dan uh, zeg maar dat uh, dat hun verteld is. Of dat ze vertel, ja, verteld is. Uh, en dan willen ze weer terug naar die mensen van... Nou ja, hey, ik heb nu een probleem. En dan zijn die mensen spoorloos. Ja, ja, dus uh, vaak is marktplaats gewoon zo snel mogelijk van je beest afkomen voor zoveel mogelijk geld. Ja. Uh, en dan boeit het niet waar die terecht komt of, nee. of die weer dus of Dat Het geld waarschijnlijk wel belangrijk is dat het nestje moet legen. Ja, de... nou en bij ons een hond is een hond, een kat is een kat en iedereen is welkom. Uh, dus als, als het niet gaat om wat voor reden dan ook... Ja, dan mogen ze ten alle tijden terug natuurlijk. Uh, en wij proberen de, de match zo goed mogelijk te maken. Want of die hond nou een week of langer zit, dat maakt ons niet uit. Nee. Was het uh, vroeger zo dat als je een hondje had genomen of een kat, dan kwamen ze nog wel eens op huisbezoek. Is ja. dat nog steeds? Ja, na twee maanden ja. gaat er iemand oh, okay. langs. We doen ook telefonisch nazorg nog uh, af en toe even bellen. Bijvoorbeeld bij honden die heel lang bij ons hebben gezeten. Dan zijn we na een week toch wel allemaal heel erg nieuwsgierig <lacht> hoe dat gaat. Ja. En dan bellen we even en dan na twee maanden komt er alsnog ja. iemand langs. Even tussenvraag. Zitten jullie erg vol op het ogenblik? Uh, de katten wel, heel erg. Honden valt wel mee. Uh, maar eigenlijk met katten zitten we altijd wel vol. Dat, ja. is, uh, dat, dat ja, is altijd een aanbod. Ja. Dat kan, ja, dat, en ik heb me wel moet. laten vertellen dat uh, de kittens, de jonkies, uh, ja. redelijk snel eruit gaan. Maar ja. oudere katten vaak... Uh, blijven wat veel langer, langer zitten. Blijven. Ja, veel, sowieso oudere katten, zeg maar, dus al tegen... Uh, de Echt de ouderdom aan zeg maar Ja die beginnen natuurlijk wat te mankeren De een heeft een nieuw dieetje nodig De ander heeft een hard nodig dat, dat, dat trekt niet echt aan Maar gelukkig zijn er nog steeds mensen Die dat leuk vinden om daar toch uh, Een kat een laatste paar maanden Of een jaartje nog te geven Oké, okay, hoe laat zijn jullie open morgen? Vanaf we zijn om 11 uur open. Um, en tot 3 uur. En is van alle dus. doende dierenambulance, daar kunnen ze ja. in kijken. Ja. Zo van nou, hoe werkt het eigenlijk, kunnen ze met de mensen praten. Kids for Animals en, en ja, van alles en nog wel een ja, hapje. Allerlei steentjes, en, ja, allerlei steentjes. Van allerlei, dus, ook nog stichtingen en dingetjes om te verkopen natuurlijk. Dat gaat allemaal naar het goede doel. <laughs> leuk, leuk, leuk, leuk. Ja, naast Plaatsen van beesten wat je hoopt, wat eruit voortkomt, ja. is natuurlijk ook geld bij elkaar krijgen. Ook dat, ja. ja. Morgen. Ja, want we hebben, we hebben iets nieuws, als ik dat even mag vertellen. Ja, natuurlijk. Uh, dat heet uh, Word vriend van het asiel, uh, omdat er vaak zeg maar. Um, ja, iedereen heeft natuurlijk wat minder geld op het moment en wij uh, zijn natuurlijk al blij met hele kleine bedragen. En er staat op de site, er staat een, een linkje, dan kan je eventjes kijken. Dat heet dus Word vriend van het asiel en dan kan je voor twee, per maand vriend worden. Uh, en daar kopen wij dus echt de extra dingen voor de dieren voor. Dus kluifjes voor de honden, krabbalen voor de katten, die we normaal eigenlijk uh, of krijgen of gewoon niet kunnen kopen ja. en wij vinden het belangrijk dat de beesten uh, het goed hebben bij ons in het asiel, het gezellig hebben en daar draagt dat heel erg aan bij. Dus wij hopen dat iedereen die komt en iedereen die dit hoort uh, vrienden van ons wordt. dus kom morgen. Ja. Wat is de naam van de site nog even? Dierentuig. Kennemerland. Nee, dierentuigkennemerland.nl. Oké, okay. Geef kijken en word vriend. Zo is het. Ariane, hartstikke bedankt voor je super enthousiaste inbreng. En, uh, nou, je ziet echt dat je plezier hier werkt. <laughs> Dankjewel. Oké, okay, heel erg bedankt en morgen een leuke dag. Ja. Toegewenst. Goed, we zijn alweer toe aan het laatste ja. deel van het programma Straks. Jazz. Yes. Uh, Scott Hamilton in een sentimental mood. Scott Hamilton in een sentimental ontmoet. Dan zou je nu verwachten dat Simon Carmichelt hier uh, zit. Dat ben Ja. De herkenningstune van Simon Carmichelt, zeker. Maar Scott Hamilton uh, speelt het geweldig. Ja. Niet Simon Carmichelt, maar een net zo leuke man. Hans Rijmers is aangeschoven. Uh, ja. Om over jazz te praten weer met ons. Ja. En het is niet van niks dat we Scott Hamilton als introductie nee. Uh, draaien. nee. Nou, het is toch wel bijzonder dat hij er is. Ja, dit is een uh, van de grote. Keer, ja, maar uh, zo één keer in de twee jaar, dan, uh, dan gaat het wel lukken met hem. De, de man is nog steeds uh, uh, ongelooflijk druk en, en heel bezet. Maar hij toert met het, uh, met het trio met uh, Johan Clement nu. Dus dan, dan is hij... Ja, ik wil zeggen, dat zeggen we dan zo makkelijk. Nou, hij was toch in de buurt. ja, ja, ja. oké. Okay, daar maken we dan ook maar gebruik van. Want als je, hij woont tegenwoordig in Italië ja. en, en niet meer in Amerika, dan is dat lastiger om hem hier naartoe te halen. Italië dus wat dichterbij. Ja. En dan, dan kunnen we kun hem hier wel krijgen. En hij wordt dat natuurlijk veel gevraagd hè, want zoveel eh uh, saxofonisten die zijn stijl spelen. Uh, de oude de oude ja, dat zijn er niet zo vreselijk veel meer. Vindt hij het leuk om bij ons te zijn? Ja. Ja, hij vindt het geweldig. Ja, ja. daar ligt er natuurlijk de link met Johan Clemens. Hij ja. dat toert hij mee Fritz, in Nederland Ja, met de uh, Frits Landersbergen en nou Frits is er morgen niet, John Engels is er. Daar ja. Zijn we ook erg blij mee. Ik ik niet zeggen fantastische die, drummer. Ja. Uh, geweldige naam. Ja. ja, heel goed. Heel ja. goed. Ja. Uh, Morgen, wat gaat hij doen Heb je, heb je al iets Nee, nee wat, wat, wat ze gaan spelen, dat bepalen ze zelf daar, daar hebben wij geen invloed op Maar dat moet je ook niet willen Je moet je, laten, je, moet je maar laten verrassen En, en, en Kijk, hij, hij speelt toch een beetje De stijl ook van de doelgroep, die komt hè ja. Uh, ben Webster, uh, uh, Coleman Hawkins, uh, uh, uh, uh, ja, uh, Soet Sims, dat, dat zijn de grootheden waar wij allemaal mee opgegroeid zijn. Ja, ja. En, en, dus dat zijn dan toch de stenders Maar wel op een, uh, op een hele virtuose wijze. Ja, ja. ja jullie grotieren in grootheden. Vorige ja. keer Rita Rijs, nu Scott ja. Hamilton. Ja, en, maar goed, met Rita Rijs waren we bijna uitverkocht. Ja. ...en ik heb met Rita Rijs toen ook al gezegd... ...van het lijkt me ultiem... ...om te zeggen... ...bij enig concert... ...als er mensen voor de deur staan... ...u kan er niet meer in, het is vol. Heerlijk hè? Dat lijkt me zo geweldig. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar we lopen de kans dat dat morgen gaat gebeuren... ...want we hebben tot nu toe... ...130 uh, reserveringen... Uh, uh, via, ...via de... Uh, ...via de mail... ...en via, de, via het internet... Dat wil niet zeggen dat ze alle 130 okay. al betaald hebben hoor. Nee, nee. Maar gewoon, gewoon de reservering op naam. Jij kent de indicatie neem ik aan. Ja, dat is natuurlijk ja, dat is heel erg veel. Ja. Ik kan me niet herinneren dat we er ooit zoveel hebben gehad. En al zo snel. Want het, het waren er al 110. Een, twee weken geleden. Hè, daar is dan, dat zijn er nog een aantal bijgekomen. Plus dat je het publiek hebt die niet reserveren. Maar altijd komen. Hè, die, en die hebben gelijk hoor. Van, er is altijd plek. Maar ik zou toch nu wel graag aan iedereen willen vragen. En het heeft ook in de krant gestaan. Ik heb erom gevraagd om het in de krant te zetten. van Vraag of alsjeblieft of iedereen op tijd komt. En niet om vijf voor half drie. We beginnen. We willen graag om half drie beginnen. Ja. Maar kijk, komt er vijftig, zestig man. En dan en, en komen er tien uh, of vijftien om vijf uh, voor half drie. Ja, ik vind prima. Daar hebben we geen last van. Maar als er... 50 man om vijf voor half drie komt, ja. dan wordt het een beetje vervelend. Ja, dan moeten ze wachten en, en dat is dan toch... Uh, ja, maar het is ja. plezierig dan heb je een beetje de tijd, kun je nog even koffie drinken of ja. wat anders. En dus ik verwacht uh, morgen uh, volle bak. En volle bak nou ja. is ongeveer... Uh, 160, 170 man. Dat kan wel in de ja, ja, geen probleem. Het is warm. Ja, maar dat moet je niet laten door weerhouden. Scott Hamilton hebben we één keer in de twee jaar. Ja. En ja. Uh, dit weer hebben we nu al een week. Ja. Dus die zomer uh, heeft nu weer uh, lang genoeg geduurd, hè? Ja, ja het is zo. Ja, week ja, ja. mooi weer. Ik, ik bedoel, de, die, zo erg verwend zijn we niet. Daar zijn we al nee. blij mee. Dus nee. nou, ja, dit, of, dit, uh, dit is wel genoeg geweest. Morgen lekker naar de krocht. <acht traumatisatie> <Güls> je hebt zo'n zo vaste kern in Zomert, ja. hè? Van, van bezoekers. Hoe groot is die ongeveer? Nou, man nog vijftig. Dat betekent dus dat je 60, ook veel mensen van buiten zo'n moeten ja, krijgt. Ja, Maar dat hebben we met Rita Rijs ook gezien. Hè? En, en met concerten vorig seizoen ook. Dat mensen echt komen op de naam die op gaat treden. Ja. Want... Uh, we hebben namen gehad vorig seizoen. Waar maar heel weinig mensen van hebben gehoord. Ja. En daar kwamen mensen uit de Lelystad, uit de Zeewolde. Uh, overal vandaan. Ja. Dus ik, ik hoop dat dat komend seizoen ook gaat gebeuren. Ja, okay. Want we hebben natuurlijk best wel een paar bijzondere, bijzondere gasten. Dat gezegd hebbende, ook naar de klok kijkende. Hmm. Anders wat wil je nog kwijt over wat er gaat komen. Nou, we hebben volgende maand... En dan moet iedereen zich maar eens even over nagen. Sabine Kullig. Nooit van gehoord. nee, <laughs> nee. Niemand. Nieuwe. Denk nee. ik, zeg me niet. Maar het is een ongelofelijke goede zangeres. Komt uit Duitsland. Daar hebben we het er ook niet zoveel van gehad. Nee. Hè? Nee, nee, nee. Ik bedoel, dat is toch. Kijk, je, je probeert toch iets te vinden. Uh, wat je niet in, uh, in, uh, in de kroegen ziet of, of uh, de, de, ergens anders. Hè? Het moet bijzonder zijn, want daarmee legitimeer je de concerten. Ja. Hè? De, de, de, de, ze staan niet in de kroeg op te treden. Hè? Het, zijn, het zijn concerten die we geven. Ja. Zo moet je ermee omgaan. Maar, uh, ze is onder andere docenten aan de conservatoria van Maastricht en Keulen. Dus, en, en ze heeft gestudeerd aan uh, de Manhattan School of Music in uh, New York. Ja. Ik bedoel, het is niet. Het is niet zomaar iemand hè. Ik, nee. ik bedoel, het is het is gewoon erg goed. En dan, uh, nou ja, daarna 18 december uh, Frans Andersberg en Willem Helbreker. Maar ja. goed, dat is allemaal wel later. Nou ja, dat is dit jaar. Ja, je komt ongetwijfeld nog terug om uh, ja. weer eens even te praten over. verder ja. wat dit jaar. Ja. Zal ik het even hierbij laten ja. en uh, nog een stukje Scott Hamilton. Gaan dat hebben. lijkt me een goed plan. Oké. Okay. Lijkt me een goed plan. Scott Hamilton 218. Helemaal goed doen. Cultuur, politiek, sport, interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen, Zandvoort, op CFM. Kort Hamilton uh, zijn we zo'n beetje aan het einde van dit programma gekomen, Yvonne. Er is ons nog uh, de agenda. Ja. En dat begint uh, vandaag al van uh, half twee tot uh, drie uur. Kunt u een uh, rondleiding door Oud Zandvoort maken. Dan moet u zich even melden bij het Zandvoort Museum. Op de, uh, bij het Gasthuisplein. Uh, de prijs is... Uh, 2,25 per persoon. U, uh, u gaat dan onder de leiding van de gids door Zandvoort heen en uh, ziet alle mooie oude plekjes en de historie daarvan. Dan hebben we zaterdag vandaag dus en zondag van 12 uur tot 6 uur hebben we kunstkracht 12. Dat is op diverse locaties, uh, ook bij de mensen thuis, je mag gewoon hun woning in. Er is altijd een hapje en een flapje is er uh, aanwezig, en een drankje en dergelijke. Dus dat is uh, hartstikke leuk. Het thema is spiegeling. Spiegeling. En wat is dat? Ja, spiegeling, dat is, uh, moet ik even opzoeken. Hoor. Ja, nee, ja. Nou ja, het is in dagelijks leven hè? Dat, ja. en daaruit wordt de inspiratie... Uh, het is een oeroud thema, staat hier, ja. waarmee iedereen dagelijks geconfronteerd wordt. Kijk maar in je eigen badkamer bij de spiegel. morgen zie je er toch anders uit dan s'avonds met make-up. Ja, ja. Ik niet hoor, ik nee, niet hoor. Nee, nee. nee. puur <laughs> ja. In etelage, ruiten op het water, als het helemaal glad is, dan uh, zie je zelf. Dus het is een, uh, een nieuw thema. En, uh, en, en de kunstenaars ja. die proberen om... Ons erover laten ja. nadenken. Ja. Goed, uh, vandaag ook, en dat is. Uh, begint om vijf uh, uur vanmiddag bij, uh, bij Huigmolenaar in Talassa. Strandtent op het strand. Strandtent op het strand. Zandvoorts. Dat is het Open Zandvoorts kampioenschap Garnalenpellen. Daar is al, dat is een voorronde. Er ja. is al één voorronde geweest. Vorig jaar hadden ze de ervaring dat er zoveel deelnemers waren en kijkers. Dat dat, dat uitgebreid moest worden. Nou dat is dan. In twee uh, voorrondes uh, wordt er het kampioenschap uh, Garnalenpellen vastgesteld. Dat begint vanavond om vijf uur. En het krijgt natuurlijk een vervolg, want daar is ook een finale. Die zal plaatsvinden in Café Oomstee. Uh, maar goed, zover is het nog niet. U kunt vanmiddag uh, terecht dus bij uh, Huigmolenaar in Talassa vanaf 5 uur. Uh, als u niet zelf pelt... Je kunt altijd onder uh, genot van een wit wijntje maken. Dat hoort ja, bij garnalen. Een, ja, ja, ja. Ja. een wit wijntje kijken. En uh, het moet een vermakelijk schouwspel zijn. Absoluut. Ja, en onze wethouder heeft vorige keer meegedaan. Dus ik weet niet of de goede ja. man, uh, meneer Taters, uh, ook weer uh, gaat pellen. Die zal waarschijnlijk vroeger ook, uh, net als heel veel zandwoordjes gezinnen, ja. een beetje gedwongen zijn uh, om ja, garnalen te ja, bellen, ja, net ja, als ja, ik. Ja. ja, maar ik verheug, ik doe het ook, maar ik verheug me op de glazen witte wijn erbij. Ja. Ja. <laughs> Oké. Okay. Hebben we nog wat Yvonne? Ja, we hebben zondag 2 oktober een paddenstoelendag. Dat is ieder jaar. Dat uh, wordt uh, gedaan op Elswoud. Het landgoed Elswoud in Overveen. En dan laten mensen van het IVN en andere natuurverenigingen laten zien de wereld van de schimmels en paddenstoelen. Want die zijn alweer rapjes naar boven aan het komen in onze prachtige natuur. Staatsbosbeheer doet ook in wezen mee. Er zijn excursies die meerdere malen per dag gedaan worden. Er zijn dialezingen. Er zijn aan de kindertjes gedacht met een puzzeltocht en een knutseltafel. Er is koopwaar. En wil je nog meer informatie dan kan je Jan Zaveur bellen op 023 5276896. Of gewoon de site van IVN, Zuid-Kennemerland okay. En dan donderdag om 7 uur s avonds bij uh, Pluspunt meer aandacht voor Alzheimer. En daar hebben we het eigenlijk al een van de vorige keren over ja. gehad. Maar voor degenen die dat vergeten waren, daar kun je naartoe om voorlichting over Alzheimer te doen. Dit was uh, Goedemorgen, Zandvoort van 1 oktober. Koffie werd met gulle hand uh, geschonken door de uh, Hennie van Leden. Techniek en regie, Roy Haldeman. Presentatie, Yvonne Roosendaal. En Don de Gredder. En wij gaan eruit met een uh, laatste zonnig nummer. Sunshine Reggae, Laidback. Back.